Ik wil de dienst beginnen om op te dragen aan onze God en Vader. Onze hulp is in de naam van Yahweh, die hemel en aarde zee gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van Yahweh onze God, die was en die is en die komen zal. En van Yeshua onze Messias, onze zaligmaker. Amen. Amen. 40 jaar onderweg. Ik wil een plek houden over de uittocht uit Egypte. Een heel bekend onderwerp. Toch denk ik dat ik een aantal dingen kan aandragen die nieuw zijn. Die 40 jaar heeft ook te maken met ons 40 jaar onderweg zijn in ons huwelijk. Dan ga ik niet zeggen dat wij uit de woestijn getrokken zijn toen we gingen trouwen. Die metafoor gaat niet op. Maar wel, de dingen die Israël overkomen, vanuit dat ze uitgetrokken zijn, die hebben heel veel connectie met de dingen die een mens overkomt op zijn levenspad. Je gaat niet constant door een vallei met lieflijke paden en lieflijke dingen. Nee, je komt regelmatig een woestijn tegen. En wat gebeurt er dan? Daarnaast wil ik het ook koppelen aan de bekering. Israël, toen het uit Egypte trok, werd het uit de zonde gehaald. Egypte staat in de Bijbel voor zonde. Ik wil beginnen met een heel klein stukje Hebreeuws. Dus namelijk 40. dat is de mem, de letter mem. Maar een Hebreeuwse letter is niet zomaar een letter. Het is ook de hemelse taal, hè? dat zegt Paulus ook. Hè? Hij houdt een stem, een Hebreeuwse stem uit de hemel klinken. En Yeshua sprak tot hem. Het is de hemelse taal. Dus het, is niet zomaar, het zijn niet zomaar letters. Je kunt het niet vergelijken met het Nederlands of het Duits of het Engels. Nee, elke letter heeft heel veel betekenissen. Daar zit een hele grote... Een reeks van betekenissen achter zo ook de mem de mem die betekent mayim mayim is water en dat heeft ook heel veel te maken met Israël Israël kan niet zonder water Israël is een land dat als het geen regen krijgt en geen douw dan is het woestijn en dat gebruikt God op het moment dat Israël afwijkt van zijn geboden en hun eigen weg gaan dan zegt hij we houden de regen op of we houden de douw op en daarom is het vreselijk belangrijk voor Israël dat ze elk jaar weer opnieuw eigenlijk op de knieën komen en God smeken voor Ma'im, het water. Het tweede is woestijn. Mem betekent ook woestijn. Dus als je het over de mem hebt, betekent het ook dat je in de woestijn gaat. En wat gebeurt er in de woestijn? Denk ik dat de meeste het wel weten. Meestal in de stilte van de woestijn ontmoet je Yahweh. Net zoals dat je Yeshua in de woestijn trok om Yahweh te ontmoeten, zijn vader. En het betekent ook een wachttijd. Een wachttijd die soms in stilte doorgebracht wordt. Het betekent ook stromen van de tijd. Veertig jaar, hè, dat is een stroom van tijd. En tenslotte betekent ook leraar. Mozes is afgeleid van Mem. En Mozes betekent ook leraar. Maar er is nog wat anders aan de hand met Hebreeuwse letters. Het zijn samengestelde letters. Het is niet zomaar iets, maar het is een samenstelling... En van verschillende letters. Hij is samengesteld uit de kaf. Dat kun je ook zien, hè? deze vorm is de kaf. En die zie je hier terug. Maar de kaf heeft weer een eigen betekenis. Het diensthuis, Nou, daar kwamen ze uit vandaan. Israël wordt verlost uit het diensthuis uit Egypte. En dat is de kaf. Het is ook een leven in dubbelheid. En dat hadden ze natuurlijk in Egypte ook ze hadden het goed, de vleespotten, waar ze constant naar terug verlangden. Maar ze hadden het ook slecht. Ze moesten slavenarbeid verrichten. En betekent handpalm, open hand, het ontvangen van iemand anders, een doende hand, werken. Dat betekent allemaal, is het allemaal opgesloten in de kaf. En dan heb je de waf, de sluit. Sluitstuk zou je zeggen aan de voorkant. Dat is de waf, heeft ook weer zijn eigen betekenis, betekent zes. Het menselijk getal. Er zijn zes dagen om te werken. De zevende is de heilige dag. Dat is de dag van Yahweh, de Sabbatdag. En dat betekent mens, haak en dienstdoener. Dat zie je ook. Het is een haak en het is dienstdoener. Nou, dat is even de achtergrond van de Hebreeuwse letter Mem. 40 heeft ook heel veel belangrijke betekenissen in de Bijbel. komt constant terug in allerlei zaken die... Echt belangrijk zijn. En dan praat je dus over bij de regen. Van de zondvloed. 40 dagen en 40 nachten onafgebroken regen. 40 dagen stond heel de aarde onder water. voordat het een beetje ging zakken. En Israël werd 10 keer 40 jaar onderdrukt in Egypte. 400 jaar zijn ze daar onderdrukt geworden. En Mozes was 40 jaar. toen hij dacht dat hij Israël moest bevrijden. Hij uit eigen kracht een Egyptische soldaat doodde. Hij werd niet gewaardeerd. Sterker nog, toen er erachter kwam, moest hij rennen voor zijn leven. En toen was hij 40 jaar. Maar hij was 80 jaar toen hij terugkwam. En Israël bevrijden. Weer 40 jaar. 40 jaar waarin hij een schaaphoeder was. En 40 jaar waarin hij moest leren dat het niet uit zijn eigen kracht kon. Maar dat hij de zachtmoedigste mens ter aarde moest worden, heeft hem 40 jaar gekost. En hij was 120 jaar toen hij overleed. En zijn kracht was niet gebroken. 120 jaar. Israël trok ook 40 jaar door de woestijn. Ze waren bevrijd. En ik denk dat ze verwacht hadden dat ze eigenlijk in één lijn rechtdoor naar Canaan zouden trekken. Ja, dat was eigenlijk beloofd. Dat was de bedoeling. Ze zouden vrij zijn. Niets van dat alles. 40 jaar door de woestijn. Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Om de wet te ontvangen. De verkenners verkenden 40 dagen Kaan aan. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? Het komt ontzettend vaak. Ik ga ze niet allemaal noemen. Ik heb even een rijtje van 14. Hele opmerkelijke dingen. Tijdens de richteren had het land vaak 40 jaar rust. Er staat iedere keer: het land had 40 jaar rust. David, Salomo en Joas regeerden 40 jaar. De koningen die deden wat Jaber opgedragen had. En die regeerden 40 jaar. Het volle getal van de mens. Yeshua werd 40 dagen verzocht in de woestijn. Dat is allemaal niet zomaar. Hè? Hij is 40 dagen na zijn opstanding verschenen. En de tempel heeft 40 jaar nog gestaan. ...nadat Yeshua was opgestaan. 40 jaar heeft het Joodse volk... ...de kans gekregen om te wennen... ...aan het nieuwe. Dat de tempel... ...afgelopen was. De tempeldienst was weg. En ze moesten wennen... ...aan het nieuwe systeem... ...wat nog in gang gezet was door Yeshua's dood... ...en zijn opstanding. Dat is niet opgepakt. In het jaar 70... ...40 jaar na... ...de opstanding van Christus heeft God gezegd en nu is genoeg... en heeft de tempel verwoest. Jullie hebben het getal van de mens... van 40 jaar, hebben jullie de tijd gekregen om aan te wennen. Is dat niet voldoende... dan verwoest ik hem. En sindsdien hebben ze geen kans meer... om de offers zoals voorgeschreven... in de Torah... uit te voeren. En die offers waren vervuld... in Yeshua. Alleen... dat zagen ze niet. Nou, daar hou ik het even bij. Wat dingen betreft... En we gaan beginnen bij Exodus 12, vers 40. De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd die ze in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. Net zei ik dat ze 10 keer 40 jaar zijn onderdrukt. Nou, dat klopt ook. Want in Genesis 15, vers 13 staat, we zijn God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemden zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Is dat dan een fout? Is er ergens een foutje ingeslopen van 30 jaar? Nee. Wie was de onderkoning? Jozef. En Jozef zal dus ongeveer 30 jaar onderkoning geweest zijn. En na zijn dood staat er dus een farao op. En die wil niks van het Joodse volk weten. Wil ook niet erkennen, of heeft hem misschien ook niet gekend, die onderkoning die zo'n enorm verschil heeft gemaakt voor Egypte. Die Egypte in leven heeft gehouden, om zo te zeggen. Hij wil er niks van weten. Hij gaat het volk verdrukken. En dat gebeurt dus 400 jaar. Vandaar die 430 jaar. De eerste 30. Heeft dus Jozef meegeregeerd. Daarna is er dus een 400-jarige onderdrukking geweest. De Israëlieten. Ze kwamen uit Canaan. En waren het volk van God. Zo zijn ze getrokken. Naar Egypte. Maar in de 430 jaar. Dat ze bivakkeerden. In Egypte. Zijn ze. Alles kwijtgeraakt. Maar dan ook alles. Hun god zijn ze kwijtgeraakt. Ze waren omgeven door afgoderij. Egypte had overal goden voor. En hun eigen god raakte op de achtergrond. En dat klopt ook. Op het moment dat Mozes en Aaron komen. En zeggen dat ze een boodschap hebben uit de naam van Yahweh. Ja Wie is Jawe? Wie is die god? Die kennen wij niet eens. En het moet allemaal onder hun aandacht gebracht worden. Het is de God van onze vaderen. Hun sabbat waren ze kwijt. De sabbat is er pas bij de Sini. Nee, de sabbat is ingesteld op de eerste bladzijde van de Bijbel bij de schepping als zevende dag. Hun vierde die, maar waren het kwijtgeraakt. Er was ook helemaal geen sabbat. Er was geen ruimte voor de sabbat. Ze moesten zeven dagen, 24 uur per dag werken. Een beetje gechargeerd. Maar het was echt een 24 uur, zeven dagen economie. Er was geen ruimte. De farao gaf hun geen toestemming om een dag vrij te krijgen. Joh, ga lekker je sabbat vieren. Werken moet je, werken. Voor de rest niks. En ze waren hun wetten en instellingen kwijt, hun zelfstandigheid en hun eigenheid. Hun waren eigenlijk geen eigen volk meer. Helemaal afhankelijk van de farao en zijn volk. Maar er is nog wat anders aan de hand ze trekken uit het land gebeurde op dezelfde dag, staat er, op één dag zijn alle legers van Jawe uit Egypte getrokken en de israelieten worden uit het slavenhuis gehaald, net als bij een bekering mensen moeten zich omdraaien bekeren tot God en dan ga je uit het slavenhuis en dat is ook de metafoor met Egypte het is, wij zijn ook uit het slavenhuis gehaald. Op het moment dat je tot geloof komt, word je uit het slavenhuis Egypte gehaald. Het is zo ontzettend mooi dat dat hele verhaal van de Israëlieten in de Bijbel staat... ...omdat daar zo enorme grote lessen uit te halen zijn op het moment dat je tot geloof komt. Het is niet alles ineens spijs en vree als je tot geloof komt. Het is niet eens van jongens, dan gaan we jubelend op. Nee, je kunt tot hele grote moeilijkheden of hele zware wegen komen... En dat is exact hetzelfde als wat de Israëlieten ook overkomt. Het is niet ineens dat ze jubelend uit... Natuurlijk zijn ze jubelend uitgetrokken. Maar ze waren er nog niet. Ze waren nog niet in het Kanaan waar ze naartoe moesten. En wat gebeurt er als ze eruit gehaald worden? Ze worden uit de afgoderij gehaald. De afgoderij van Egypte. Ze worden uit de onderdrukking gehaald. Ze worden uit de onderdanigheid gehaald. Want er was geen sprake van dat ze een grote mond konden opzetten tegen de Egyptenaren uit de afhankelijkheid uit de nederigheid uit de verzorgingsstaat klinkt misschien heel gek, maar je ziet constant in hun reis dat ze terug verlangen naar de vleespotten van Egypte ze werden echt helemaal verzorgd, ook al moesten ze vreselijk hard werken, ze werden wel verzorgd door de farao. dus ze kwamen uit de verzorgingsstaat en uit het vreemdelingschap Op het moment dat ze over de grens van Egypte kwamen waren ze eigenlijk het vreemdelingschap kwijt maar dat beseften ze niet. Dat hadden ze nog helemaal geen idee van dat dat zo was. De Israëlieten krijgen voor de opdracht, voor de uittocht, krijgen ze twee feesten als opdracht. Twee feesten moeten ze gaan vieren. En niet zomaar, dan moeten ze gaan vieren tot in eeuwigheid eeuwigheidstaten. Dus tot het einde van de aarde blijven die feesten van kracht. Nou, de meesten kennen het wel, hè? Pesach. Pesach is het feest van het schuilen achter het bloed van het lam. Nou, dat kennen we. Dat was alvast een heenwijzing naar wat er zou gebeuren met Yeshua. Die zou het echte geslachte lam worden. Die zijn bloed zou gestort worden. En daar moeten mensen achter schuilen om tot geloof en tot redding te komen. Dus dat was al een voorzegging die in Egypte gebeurde. Achter het bloed van het geslachte lam moesten ze schuilen... Ze moesten het strijken aan de bovendorpel en aan de zijkanten van hun deuren. Hadden ze dat niet gedaan, dan werd de eerste in het huis werd gedood. En het verpante is, dit gold niet alleen voor de Israëlieten. Nee, er staat heel duidelijk dat heel Egypte mocht daar aan meedoen. Dus elke Egyptenaar die het serieus nam, die heeft dit exact hetzelfde gedaan. En dat lees je ook, want er zijn heel veel Egyptenaren en andere volken, zijn meegetrokken vanuit Egypte met de Israëlieten mee naar het vrije land. Dus Yahweh die zei, dit Pesach is voor iedereen. Iedereen die mijn woord serieus neemt en achter het lam wil schuilen, achter het bloed van het lam, die mag mee feest vieren en mag mee uittrekken naar het beloofde land. Het tweede feest was het ongezuurde brodenfeest. Nou, dat wordt bijna niet gevierd. Wij vieren het wel. Maar voor de rest hoorde er eigenlijk heel weinig over. Maar wat is dat nou voor feest? Het zuurdecem staat in de Bijbel voor zonde. En dat is de opdracht. Zo gauw het peesdag begint. Je mag het peesdag niet beginnen... voordat je je huis gezuiverd hebt van alle zuurdecem. En dat is ook een metafoor... Bedoeld eigenlijk wordt dat je je hele huis, maar ook je hele hoofd, je hele lichaam, je hele leven moet schoonmaken van de zonde. Je moet rein zijn, wil je het Pesach kunnen vieren en kunnen schuilen achter het lam. Zijn we dan rein dan? Waarom hebben we dan nog het lam nodig als we dan rein zouden zijn? Nee, wij moeten proberen zo rein mogelijk te zijn volledige reinheid krijgen wij door het geslachtelam, maar we moeten wel ons best doen om ons hele leven te reinigen en dan streven hem welgevallig te zijn en dat is het ongezuurde brodenfeest het ongezuurde brodenfeest dat is na het Pesach start dat zeven dagen lang en zeven dagen lang vier je het feest van het leven zonder zonde en zijn we dan zonder zonde? nee, we zijn niet zonder zonde maar we moeten leven alsof wij zonder zonder waren. Dat is de opdracht die Yahweh geeft op dat moment. Het leven zonder gamets, het zuur desum. Dat zijn de twee feesten die dus tot in eeuwigheid opgegeven zijn... aan alle volken van de aarde. Dus niet alleen aan de Israëlieten, maar aan alle volken van de aarde. Iedereen krijgt die uitnodiging. Net zoals jullie een uitnodiging hebben voor ons... Zo stuurde Yahweh de uitnodiging naar iedereen die me horen wil. Je bent welkom, strijd bloed aan je deurposten en je bent welkom, je mag mee. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Dat was jammer hè, want de eerste was dat veel korter. Ik zal het even laten zien. Dat was deze weg hè, die groene hier. Als ze daar uitgetrokken waren, ze waren in de Mum, waren ze in Canaan, geen enkel probleem. Sterker nog, dan ligt een hele mooie gebaande weg daar, de Koningsweg. Dus waarom dan niet? Waarom nou via een hele moeilijke weg? Nou, daar gaan we allemaal even op in. Ze gaan de andere weg, want God zei, anders zal het het volk berouwen bij het zien van Oorlog. En willen naar Egypte terugkeren. Nou, we komen er zo op terug waarom ze bang waren voor oorlog. Of misschien waarom God zegt van zo bang zijn voor oorlog. En God leidt het volk om langs de weg. Door de woestijn naar de Schelfzee. En dat is deze weg. Er wordt heel veel gezegd. Ze zijn zo gereisd. En de Sinei ligt dan hier ergens. Die berg Sinei is pas voor de eerste keer opgedoken. In het schiereiland Sinei. Zoals dat dan genoemd wordt. Is pas voor de eerste keer opgedoken in het jaar ergens in de vierde eeuw. Na Christus En dat is verzonnen door de moeder van Alexander de Grote. Die had een droom gehad. En daarin zegt zij van, nou ja, ik weet zeker, daar ligt de berg Sinai. Nou, dat is raar. Dat is heel raar. En waarom is dat raar? Omdat Mozes, toen hij dus in Midian was. En Midian ligt hier. Dat is hier dit gebied. Toen hij die brandende braamstruik zag, kreeg hij opdracht dat hij het volk moest leiden naar die berg. ...waar hij die brandende braamstok zag. En dat was de berg Sinai. Nou, dan wil het geval... ...dat er dus een Amerikaan is geweest... ...die heeft dan een aantal jaren terug... ...heeft hij die berg gevonden. Je mag er nou niet meer bij komen. Hij heeft daar films van gemaakt, hij heeft daar foto's van gemaakt. Hij heeft alles gevonden. Hij heeft inscripties gevonden... ...van uh, torah ...van uh, nou ja, de hele eredienst die ingesteld was. Sterker nog... ...bij de lokale bevolking... Heet die berg de berg van Mozes? Wet. De berg van Mozes, wet. Zo heet die berg in het Arabisch. Nou, we komen er allemaal zo meteen even op terug. Nou, wat blijkt nou? Ook de steden die genoemd worden op de reis naar Egypte, die liggen dus op diezelfde weg. Nou, ook hier was een koninklijke heerweg, die dus van, hier staat dan Suez, maar dat heette toen Sukkot, het wordt ook. Uh, ...Tarou genoemd. En Tarou, daar zal dus waarschijnlijk Mozes ook dienst gedaan hebben. Hij heeft natuurlijk heel de opleiding gehad tot Egyptische prins. Dat hield ook in dat hij een opleiding kreeg tot generaal. En die Tarou, dat was een hele grote legerplaats. Daar hebben ze ruïnes van gevonden. En daar werden alle legers van Egypte verzameld om op te trekken naar het oosten... Dus als hun zeg maar, iets hadden met hun buurlanden, dan werd daar, werden daar de legers verzameld. Het was een enorme grote legerplaats. En daar hebben waarschijnlijk ook de Israëlieten zich verzameld voordat ze optrokken naar het beloofde land. En ze moesten dus deze weg, dat zijn jaren. Dus niet de korte weg, nee, ze moesten deze weg, dwars door de woestijn. Nou, ik heb dit paardje van Google, Google Maps... Ik heb gewoon ingetikt, nou ik wil van Suez wil ik naar Nuweba. Nume, daar kom ik zo op terug, wat dat is. En dan krijg je dus deze weg, dus daar heeft ook ongeveer die koninklijke heerweg gelegen. En hier zo, er staat een eiland. maar hier lag ook etam, daar komen we straks allemaal op terug. Er zijn allemaal hele opmerkelijke dingen gebeurd, waar we even stap voor stap langslopen. Nou, wat deed Mozes? en nam ook de beenderen van Jozef mee, want Jozef had al voorzegd dat ze vrijgelaten zouden worden en dat ze dus terug zouden gaan naar Kanaan. En hij had gezegd, moest luisteren, ik wil dat jullie plechtig hun eet sferen. want mijn gemeente wordt niet begraven in Egypte. Ik wil begraven worden in het land waar wij vandaan kwamen, in mijn geboorteland, en dat was Kanaan. Dat hebben ze gedaan. Moet je je voorstellen, ze hebben dus 40 jaar lang hebben ze dus zeg maar zijn doodskist meegedragen. 40 jaar lang door de woestijn, wat een enorme reis was. En ze braken op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Ethan aan de rand van de woestijn. Nou, hier verzamelden ze. En er wordt heel vaak gezegd dat ze dus uit Goossen met z'n allen opgetrokken zijn. Maar dat staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat dit... Exodus 8 vers 12. Toen verspreidde het volk zich over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen. Want dat was de reactie van de farao Toen Mozes kwam, laat mijn volk gaan. Toen zei de Je volk gaan. Je hebt zeker te veel vrije tijd of zo. We zullen je eventjes verzwaren met werk. We zorgen ervoor dat jullie geen stroom meer aangeleverd krijgen. Nee, je gaat zelf ga je stro verzamelen. En waar groeide de stro? Langs de Nijl. Want de rest was allemaal door en doods. Dit was het vruchtbare gedeelte. Dus vanuit heel de Nijl... Zijn de Israëlieten opgetrokken naar die verzamelplaats en van daaruit zijn ze dus vertrokken uit Egypte? En hoe zal dat gegaan zijn? Misschien wel via bootjes of zo. In ieder geval, ik denk dat dat gerucht of die boodschap heel snel is verplaatst over heel Egypte heen. We sluiten, we staan voor de vooravond van de uittocht. Zorg dat je gereed staat en zorg ook dat je doet wat Java opgedragen heeft met dat bloed. Toen sprak Jave tot Mozes. Exodus 14, vers 1... Spreek tot de Israëlieten... en zeg dat zij terugkeren... en hun kamp opstaan voor... Pihagirot. Dat betekent kloofmond. Wordt zometeen duidelijk waarom die, die naam heeft. Tussen Migdol en de zee. Nou, dat is de Rode Zee. Voor Baalsefon. Dat heeft ook een betekenis. Het betekent verborgen heer. Dus ze moeten zich legeren... op het strand... En aan de andere kant van het water ligt verborgen Heer. Wat een geweldige boodschap. De Heer die zij niet kenden. Want daar waren ze allemaal kwijtgeraakt in die 430 jaar die achter hun lag. Ze kenden Farao als een Heer, wat dan zogenaamd ook een God was. Maar Java kenden ze niet. En dat was de verborgen Heer. En ze moeten zich legeren voor het aangezicht van de verborgen Heer. Hebben ze dat begrepen? Geen idee. Weet ik niet, het staat er niet. Maar het is wel heel opmerkelijk dat ze daar zo op het strand moeten liggen. En daar moeten kamperen bij de zee. En dat ligt hier zwaar hier in Ethan. En in plaats dat ze dus zo naar boven gaan. zegt Javier tegen Mozes: nee, we gaan niet naar boven. Je gaat de woestijn in. Nou, wat gebeurt er dan? Er zijn dus mensen, getuigen, die dat zien, die gaan de Faro waarschuwen. Ze zijn de woestijn ingetrokken. Dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Ze zijn de woestijn ingetrokken. Ze zijn helemaal verdwaald. En dat zegt de Farao dan ook. En wat doet hij? Hij gaat dan achter hun aan. Nou, er staat dus dat ze, als ze uittrekken uit Egypte, en dit is nog steeds Egypte, hè? het hele Schiereiland net als nu behoorde toen de tijd ook tot Egypte. Dus hier waren ze nog niet uit Egypte. Hier pas zijn ze uit Egypte. Dit hele stuk is drie dagen lopen. Ze liepen dag en nacht. Liepen ze door? Ik heb gerekend ongeveer... Ze ging, liepen in marstempo staat Ik heb gerekend op vijf kilometer per uur. Ik denk dat dat ze best aan de langzame kant is. Maar goed, dan haal je het dus in drie dagen. Nou, daar staat er. Drie dagen en drie nachten hebben ze opgetrokken. En ze moesten zich legen in Etan. En van daaruit moeten ze naar beneden... de woestijn in. Een hele rare move, zou je zeggen. En dat hoort de faro. Dus de faro die jaagt er achteraan met zijn bende. En hun zijn in de tussentijd dat de faro... deze reis moet maken... ...legeren zich bij Piagirot. Kloofmond. En wat is dat nou? De varo zal dan zeggen... ...ja, ze zijn verdwaald. Nee, ze zijn verdwaald. De woestijn heeft ingesloten. En hier moesten ze legeren. Dit is die kloofmond. Dit is dus een ravijn... ...wat dwars door de bergstreek heen gaat. En als je daar dus doorheen loopt... ...je kunt niet naar links, je kunt niet naar rechts... ...maar je komt hier op het strand... Nueba Beach heet dat nu. Maar toen was het dus En Michdol, dat hebben ze opgegraven. Dat lag hier. Dat was de enige plek waar je dus van het strand af kon. In noordelijke richting. Dat zou je kunnen ontsnappen. Maar hier lag een grote Egyptische legerpost. Dus ze konden daar niet vandaan. Nou, deze kan ontsnappen kon je niet. Er waren bergen. En gelijk de zee. En ze lagen dus hier opgesloten. Met heel Israël. En dan komt Farao eraan. Door die kloof. Dus hier lagen ze. Hier lag dan zeg maar die legerplaats. En hier komt dus de Farao aan met zijn legers. En ze kunnen nergens heen. Ze zijn opgesloten. Aan de ene kant de bergen. Aan de andere kant water. Geen kans om te ontsnappen. En wat doen ze dan? Worden ze boos. En dat is herkenbaar. Wij krijgen ook heel veel dingen die op ons pad komen en wij staan niet gelijk te juichen als we enorme tegenslagen krijgen van oh heer wat ben ik blij wat ben ik blij dat ik deze tegenslag heb nee wij zijn ook vaak boos heer wat overkomt ons nou wat doet u nou waar bent u mee bezig en dat was met Israël ook ze beginnen boos te worden ze komen in opstand tegen Mozes ze zeggen waar ben je mee bezig man je zou ons naar de vrijheid leiden je brengt ons naar een plek waar de farao ons zomaar om kan brengen hij drijft ons de zee in Waarom heb je ons niet in Egypte gelaten? Waarom liet je ons niet bedrust, man? We hadden toch nergens last van? En Mozes zegt: Hou je geduld, hou je geduld, kijk uit naar Yahweh. Wees niet bevreesd en houd stand. Zie het heil van Yahweh dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Ze zagen helemaal niks, ze zagen de farao aankomen. Er was geen heil voor hun, maar Mozes zegt: Er komt heil. Er komt heil. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet... zult u nooit meer zien... tot in eeuwigheid. Want Yahweh zal voor u strijden... en u moet stil zijn. Zwijg. Hou je mond. En Yahweh zegt tegen Moses: wat roept u tot mij? Spreek tot de, eh, de Israëlieten en zeg dat zij optrekken. Optrekken? Waarheen dan? Waarheen dan? Er was maar één plek... daar was de zee in. Trek op... De zee in. Dat zegt Java tegen hen: trek op, trek de zee in. En Mozes strekt zijn hand uit met zijn staf. En Java liet de zee de hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. En het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. Dus ze hebben echt net als door die kloof, het ravijn gelopen. Maar nu was het water aan beide kanten. Geen rotswanden, maar water. Nou, dit is dan een impressie daarvan. Hè? Hier zie je dus dat ze door die zee trekken naar de andere kant. Naar dus verborgen heer. Nou, het doet zich iets heel opmerkens voor. Hier zo. Dat kun je met een satellietfoto ook zien. is een, een landtong, of geen landtong, maar een soort met rug, landbrug, net onder het water. En misschien heeft Mozes het geweten, dat weet ik niet. Nee? Maar Mozes heeft daar in dat gebied heeft hij natuurlijk 40 jaar rondgezorgen met zijn schapen. Maar hier zo, dus aan deze kant, wordt het een hele diepe zee. En aan de andere kant wordt het ook een hele diepe zee. En precies op dit gebied, daar hebben ze dus overheen gelopen... Als een natuurlijke brug zeg maar, van de ene kant van Egypte naar het land Midian. En wat hebben ze nog meer gevonden daar zo? Ze hebben die wagenwielen, paardenbotten en mensenbotten in grote menigte gevonden. In het water liggen daar nog steeds. Ze zijn begroeid met koraal. Als bewijs dat daar de overtocht is geweest van de Israëlieten. Nou, dat gebied is nu afgesloten... De Arabieren hebben dat uh, afgezet met grote hekken. Aan beide kanten, dus aan de kant van Egypte en aan de kant van Midian, daar heeft die man, die heeft daar dus grote pilaren gevonden met Hebreeuwse opschrift, waar het hele verhaal verteld wordt. Die pilaren, die staan nu recht overeind, maar ze hebben de tekens hebben ze er afgeslepen, want dat is natuurlijk Hebreeuws. Maar de foto's zijn er nog. Dus die man, toen ze het gevonden heeft, heeft hij dat allemaal gefotografeerd, is vertaald en dat is dus... Uh, en ze hebben dus gevonden dat ook Salemode bij betrokken is geweest. Die heeft dus ook die pilaren laten neerzetten daar zo. Het is dus heel verpand dat het eigenlijk nu eigenlijk de laatste jaren naar boven komt. En dat gewoon de echte plek waar ze dus overgestoken zijn gevonden is. Dan gaan ze drie dagen nadat ze dus door de Rode Zee zijn getrokken. Ik ben even iets vergeten te vertellen. Het doortrekken door de Rode Zee, dat is eigenlijk een soort men doop. Ze moeten afgewassen worden van hun zonde, van de zonde van Egypte. En daarom trekken ze dus door de Rode Zee als een soort doop van ik leg mijn oude leven af en ik ga met mijn nieuwe leven verder aan de andere kant van het water. Dat hebben ze gedaan, dan komen ze bij de woestijn Sur, gaan ze drie dagen door die woestijn en maar ze hebben geen water. En ze hadden ook geen water mee kunnen nemen van de Rode Zee, want het was zout. En dan komen ze bij Mara en dan vinden ze water. Daar ligt een groot meer. Wat het vervelende was... Je kon het niet drinken, het was bitter. En daarom heet het ook Mara. Maar het frappante is... Daar zit ook weer een betekenis achter. Want ze hadden de buitenkant gereinigd... Zou je zeggen, door het gaan door de Rode Zee. Maar ook hun binnenkant... Moest gereinigd worden. Met bitter water, wat zuiverend werkt. En dat is de betekenis van Mara. Ze komen bij Mara en ze moeten daarvan drinken. Want ook hun innige... Hun innerlijk moet gereinigd worden... om voor het aangezicht van Java te kunnen staan. Nou, ik heb dat hier neergezet. Je hebt hier heb je dus de Sinueva Beach. Ze zijn hier overgestoken. En dan zijn ze zo door de woestijn getrokken naar Mara. En van Mara naar Elim. En dit is de woestijn Sin. En dan heb je hier Sinei liggen. En weer komen ze in opstand. Want ze hebben geen water. En ik denk dat dat best een probleem is als je in de woestijn zit. Je versmacht van dorst... En wat doet Mozes, wat hij doet constant, hij neemt de toevlucht tot Yahweh. En dat is eigenlijk ook de les die wij moeten leren. Als we dan in zulke problemen zitten, wat moeten we doen? We moeten de toevlucht nemen tot Yahweh. En Yahweh die doet af en toe hele kleine dingen. Het enige wat hij doet is hem wijzen naar een stuk hout. Hij moet een stuk hout pakken en het in het water gooien. Was dat zoet hout? Geen idee. Het staat er niet bij, maar het water werd wel zoet. Het water werd zoet. En dan doet hij nog wat anders. Er wordt steeds gezegd... bij de CineI heeft hij de wetten gegeven... en de verordeningen. Nee, dat was een herhaling. Hier krijgen ze... de verordeningen en de bepalingen. Sterker nog, ze worden hier... op de proef gesteld. Om te kijken... of ze ook echt die verordeningen... en die bepalingen in acht wilden nemen. Dus bij Mara... krijgen ze weer de eerste opdrachten... Om te gaan leven zoals Java wilde en wat ze helemaal kwijtgeraakt waren in die 430 jaar dat ze in Egypte leefden. En Java zegt: Als u aandachtig luistert naar de stem van Java, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten van Egypte op u leggen. Geen enkele. En er waren er nogal wat die voorbijgekomen waren in Egypte. En waarom? Omdat ik Yahweh ben, uw Heelmeester. Ik ben degene die u reinigt. Ik ben degene die u heel maakt. Die u shalom geeft. En toen kwamen ze bij Elim. Dus ze hadden die geboden gekregen. Ze hadden die verordeningen gekregen. Ze waren gereinigd, zou je zeggen, van buiten en van binnen. En dan krijgen ze een stukje rust. Dan komen ze bij Elim. En daar waren twaalf waterbonnen en zeventig palmbomen... waaronder ze konden schuilen voor de hitte overdag... En ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Ze braken op uit Elim... en heel de gemeenschap van de Iside kwam in de woestijn zin, die tussen de Elim en de Sinai ligt. Ze moesten dus nog een stuk door de woestijn heen... om uiteindelijk bij de berg Sinai te komen. En dat was op de vijftiende dag van de tweede maand... nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. Dus ze moesten vanaf hier... moesten ze nog een stuk zo door de woestijn... en hoe ze precies gelopen hebben, weet ik niet. Dat zou ook met een omwegje kunnen geweest zijn... maar uiteindelijk komen ze dus hier... Bij de sinai terecht waar dan de wet van Yahweh gegeven wordt. En dan gaan ze weer morren. Ze zijn in de woestijn en ze zijn het er weer niet mee eens. En waarom zijn ze het niet mee eens? Er is geen eten, er is geen water. En wat zeggen ze dan? Waren we nog maar bij die vleespotten in Egypte? Dan hebben ze een aantal dingen meegemaakt waarvan je zegt... Dat zijn zulke grote wonderen. Dan moet je toch wel helemaal overtuigd zijn. Dan moet je toch eigenlijk vertrouwen hebben in Jahwe en alles wat hij gedaan heeft. Niets is minder waar. En ook dat is herkenbaar. Dat we vaak eigenlijk toch een soort van terug willen naar het vroegere leven. Want dan denk je dat je het dan beter had. Niets is minder waar. Bij die vleespotten moet je wegblijven. Want zeggen ze, u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Dan nou hebben ze een aantal uitreddingen gehad. Waaruit heel duidelijk bleek. dat het laatste wat Java wilde. was hun uitroeien. En toch zeggen ze, hebben ze dat in hun hoofd. van nee, jullie willen heel die gemeenschap willen jullie uitroeien. En toen zei Java tegen Mozes. zie, ik zal van uw brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan. en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen. zodat ik het weer op de proef kan stellen. Dus alle. Goede gaven die hij geeft, zijn ook weer een test om te kijken hoe ga je met die goede gaven van God om. Je wordt op de proef gesteld. En op de zesde dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Nou, dat komt bekend voor, hè. Zes dagen moeten ze het verzamelen en op de zevende dag, de Sabbatdag, zal er geen manna zijn, want dat is mijn heilige dag en dat doen ze dus en dan schieten ineens de oudste schieten in de stress heel raar dan is ze niet te verzamelen de een veel, de ander weinig en ze maat met de gomer, een bepaalde maat en dat is weer een wonder degene die veel verzameld had, degene die gulzig is en zegt, nou ik verzamel zoveel mogelijk dan weet ik zeker dat ik genoeg heb die had precies genoeg hij had niks over, hij had precies genoeg. En degene die weinig verzameld had, die had niet tekort. 4.280 dagen lang, nee 40.280 40 dagen lang, gebeurt dit wonder. Dat wat ze ook verzamelen, maakt niet uit of het veel of weinig is, ieder heeft exact genoeg. En op de zesde dag gebeurt dat als ze een dubbele hoeveelheid brood verzamelen... En de leiders van de gemeenschap die gaan het aan Mozes vertellen. Nou, nou komen we, joh, wat ze nou te gaan doen? Die, die sporen niet hoor. Dan gaan ze ineens twee gomers. We moesten er moesten nog steeds één gomer verzamelen. Nee, zegt Mozes, nee, nee. Dat was nou precies wat ik gezegd had. Morgen is het Sabbat. Dus op de zesde dag verzamel je voor twee dagen. Want op de zevende dag is het Sabbat eerst er niet. Ja, maar zeggen die oudste, dan bederft het. Hè? Dat hebben we ook geprobeerd, hè. We dachten van ja, nou, nou hebben we manna de eerste dag. Laten we genoeg rapen dan kunnen we bewaren de volgende dag. Dat mocht niet van Jawe. En de volgende dag zaten er wormen in, was bedorven. En dat zat die leiders in het hoofd blijkbaar. Nee, zegt Moos. Jawe heeft gezegd dat elke sabbat. Dan is hetgene wat je verzameld hebt op de zesde dag. Dat is nog steeds bruikbaar op de sabbat. En dat heeft dus ook veertig jaar lang. Elke sabbat heeft dat plaatsgevonden, dat wonder. Wat u bak, bak het, wilt, kook wat u wilt, laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen, om het tot de volgende morgen te bewaren. Dan breken ze op van de woestijn Sin en trok van Rusland tot Rusland op bevel van Java en ze sloegen hun kamp op in Refidim. Daar was echter geen water voor het volk. Dus ze blijven constant met dezelfde problemen, blijven ze omgaan, er was weer geen water. En weer krijgen ze onenigheid over het beleid van Yahweh. Ze hebben nog steeds geen vertrouwen. En ze zeggen tegen Mozes, geef u ons water. Zodat we kunnen drinken. En Mozes heeft in de gaten wat er gebeurt. Mozes vat het niet persoonlijk op. Maar Mozes brengt het waar het hoort. En hij zegt, joh, wat jullie doen, jullie stellen Yahweh op de proef. Je spreekt mij wel aan, maar ik ga er niet over. Yahweh gaat er over. En hij brengt het bij Yahweh. En Jahwe zegt tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten mee. Neem uw staf, die je gebruikt hebt ook bij de Nijl, neem in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daarvoor op de rots bij de Horeb staan, bij de Simei. Dat is dezelfde naam. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed wat Jave opgedragen had. Nou, ook die hebben ze gevonden daar. Je kunt dus zien, blijkbaar heeft hier een heel groot meer achtergelegen... Je ziet echt, zeg maar, die watersporen zie je. Je ziet hierachter, dus het water hier doorheen schrijft, zie je een hele grote wadi. Eigenlijk een bedding van een rivier lopen. En daar is dus de plek waar Mozes dus op de rots geslagen heeft. En zo heet het ook. Dat is helemaal opmerkelijk. De Arabieren daar zo, die noemen het gewoon de rots waar Mozes het water sloeg. En het is al, die, al die eeuwen is het gewoon genegeerd heeft het daar gelegen. Niemand wist dat Daar was. Iedereen dacht dat het een schiereiland van Sinei was. Maar hier is dus de echte plek waar dus Israël water van God heeft gekregen. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meribah vanwege de oneenigheid van de Israëlieten. En omdat ze Java op de proef gesteld hadden door te zeggen, is Java nu in ons midden of niet? En dat ging echt over een gewone, normale noden zoals het drinken van water. En toen kwam Amalek. En die de strijd dan met Israël. En Amalek, die woonde dus tussen het gebied van Egypte en Canaan. Waarom trekt Amalek nou op naar, want die trekken echt vijandig gebied binnen. Die trekken dus in Midian, om dus zeg maar dus Israël aan te vallen. Nou wat ze gehoord hebben, dat zal echt als een lopend vuurtje door heel die regio gegaan zijn. Er is een woestijnvolk vanuit Egypte vertrokken. Beladen met goud, zilver, kostbaarheden, noem maar op. En het leuke is, die mensen hebben 400 jaar als slaaf geleefd. Hebben geen benul van strijden. Het zijn geen soldaten, het zijn slaven. Het zijn voormalige slaven. Het is een makkie. Ga met ons mee. Wij overwinnen dat volk en wij zijn schat en schatrijk. Maar, ze hadden niet gerekend op Jawe. Mozes zegt tegen Jozua... Want ze vielen van achteraan bij de vrouw en kinderen. Een laf volk was het. Ze vielen van achteraan. En Mozes zegt tegen Jozua, kies jij mannen uit en bind de strijd aan. Nou, ik denk dat ze de wapens die ze hadden, hebben ze genomen van de soldaten die aangespoeld zijn aan de Rode Zee van de Egyptenaren. Want hun hadden geen wapens. Ze waren niet gewapend. Dus ik denk dat ze daar misschien wapens van hebben gehad. Maar in ieder geval, Mozes die gaat dus op de top van de berg staan met de staf van Yahweh in zijn hand en Jozua deed zoals Mozes hem gezegd had en bond de strijd aan met Amalek en Mozes, Aaron en Hur klommen op de top van de heuvel waarom? om de staf van Yahweh naar boven te richten zoals ook opgedragen staat in de Bijbel dat de mannen met opgeheven, hoofden, opgeheven armen moeten bidden tot Yahweh dat wil hij graag en dat doet Mozes dus en wat gebeurt er als hij zijn hand op heeft met zijn staf? Dan heeft Israël de overhand. Maar als hij zijn hand laat zakken, dan heeft Amalek de hoofd overhand. Zo duidelijk laat Yahweh zien dat hij wil dat je dus met opgeheven handen bidt naar hem. Maar de handen van Moos worden te zwaar. Hij krijgt het niet voor elkaar. Het is een hele dag lang in de woestijn, op een berg. En wat gebeurt er dan? Er komen er twee mannen. Aaron en Hur. Die ondersteunen zijn handen aan de ene en aan de andere kant. En wat is het mooi. Dat als jij in de strijd zit. En je probeert te bidden tot God dat je twee vrienden hebt. Die aan de linker en aan de rechterkant van jou gaan staan. En met jou mee bidden en strijden. Om de overwinning te behalen. Dat is de les die erachter zit. En dat hebben we keihard nodig in ons leven. Dat er mensen naast je staan. En naast je gaan zitten. En met je mee strijden. En meehelpen je handen omhoog te houden in een roep naar Yahweh. Zo overwon Jozef Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Niet door de scherpte van het zwaard, maar met de scherpte van het zwaard. Dus dit was het allerbelangrijkste. Dat andere was bijzaak. Gaan we naar het gebed van koning Josia... Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gerecht, de pest of een hongersnood. Of wat ons als mens ook maar kan overkomen. Zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan met opgeheven handen. Omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen. Want tot wie zullen wij anders gaan? Er is geen ander. En u zult verhoren staat er. Niet misschien. Of misschien. Nou ja. Heer. Ik weet het niet zeker. Nee er staat. U zult verhoren en verlossen. Dat is een belofte van Yahweh. Als je hem aanroept. Het is hetzelfde gebed wat Salomo ook uitspreekt. Met dezelfde woorden. Als wij hier zullen staan heer. En we hebben gezondigd. En we gaan ten onder door uw oordelen. En we komen terug en we bekeren ons en we roepen u aan. Dan zegt Salomo, u zult verhoren en u zult verlossen. Dat is een belofte waar je op mag staan. Jezaja 55, was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen, stop ermee, leer goed te doen. Zoek het recht, help de verdrukte, er zijn er genoeg die verdrukt worden tegenwoordig. Doe de weesrecht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Zoek ja terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. En hij is niet ver weg. Hij is niet ver weg. Waar is hij? Zijn heil is nabij hen die hem vrezen. Met andere woorden, vrees hem en hij is jou nabij. En dan roep je hem eigenlijk niet eens meer te roepen, dan kun je gewoon met hem praten. Ja? De Heer is nou bij allen nabij die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. Hij beproeft je wel. Het gaat niet zomaar. Hij beproeft je wel of je het echt meent. Dat je echt hem wil dienen. Laat de goddelozen zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Verlaat de onverstandige dingen zijn spreuken. En leef en begeef u op de weg van het inzicht. Laat hij zich bekeren tot Jave, Dan zal hij, he, hij zal... Zich over hem of haar ontfermen. Tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Niet één keer. Niet twee keer. Het is exact hetzelfde wat Jezus zegt tegen Petrus. Als Petrus bij hem komt. Van heer. Als mijn broeder nou tegen mij zondigt. Hoeveel keer moet ik hem vergeven? Zeven keer. Paulus, uh, Petrus deed. Ik doe een enorme offer. Hè? Zeven keer. Nee. Zegt Jezus. Zeventig maal zeven keer. En heeft het over per dag. 490 keer per dag. Moeten wij in staat zijn om een ander te vergeven. En Yahweh stijgt ons vele keren te boven. Daar hebben we geen idee van. En daar staat van hij vergeeft veelvuldig. Samenvatting. Wat ons ook overkomt in ons leven. In het oude testament zoals wij dat noemen worden de islieten constant opgedragen om een gedenksteen neer te leggen. God heeft iets heel groots gedaan. En dan zegt God, werp een steenhoop op. Of zet wat neer. Maak een soort monument. Waarom? Op, dat, op het moment dat de kinderen er voorbij komen en vragen... Papa, mama, waar is, wat is dat voor? Waar is die hoop stenen voor? Dat ze dan de gelegenheid hebben om heel wat te vertellen. te vertellen over het leven met Yahweh. En ik wil dat ook doen vandaag. Ik ga een gedenksteentje neerleggen. Niet een echte steen. Ik heb het anders verzonnen. Misschien klopt het een beetje belachelijk over. Boter. Iets wat bijna dagelijks gebruikt wordt. Gewoon boter. Waarom boter? Omdat ik hoop dat elke keer als je boter gebruikt. Dat je hier aan denkt. Aan dit. Bekeer je. Bekeer je, bekeer je. Draai om naar God. Terugkeren naar zijn geboden. Erkennen dat Hij God is en dat Zijn Zoon, Yeshua, gezonden is en rust in Zijn Shalom. Dus elke keer als je boter gebruikt, denk gewoon hieraan. Gewoon een gedenksteentje wat je kunt gebruiken elke dag. Want Jahweh is getrouw. Als we ons tot Hem keren, keert Hij zich tot ons. En dat staat vele malen in de Schrift. Hij verhoort ons als we tot Hem bidden. Wonderlijk is zijn verhoring en eindeloos is zijn genade. Amen. En heerlijk zijn zijn wegen. Nou, dan heb je dus de naam Jahweh. Amen.